Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Actiegroep Extinction Rebellion stopt naar de rechter vanwege de waterkanonnen... waarmee ze van de snelweg worden gespoten. Ze willen dat bij hun klimaatdemonstraties op de A12 in Den Haag die verboden worden. De rechter gaat er vandaag al naar kijken. De advocaat van Extinction Rebellion vindt de inzet van de waterkanonnen volkomen onnodig. Sinds een paar weken staat de groep elke dag om 12 uur op de A12. Dat zeggen ze net zo lang te doen totdat de overheid stopt met geld geven aan vervuilende bedrijven. De KNVB weet waarschijnlijk later vandaag weer meer over wat er gaat gebeuren met de wedstrijd Ajax-Feyenoord, die gisteren werd gestaakt. Toen het 3-0 werd voor de Rotterdammers, gooiden Ajax-fans meerdere keren vuurwerk op het veld. De wedstrijd werd gestaakt, daarna bestormden fans het stadion. Het is nog niet duidelijk of de wedstrijd wordt uitgespeeld, er is eigenlijk weinig plek in de agenda. De oudste olifant van Nederland is overleden. Het gaat om Irma. Ze verbleef in diergaarde Blijdorp. Haar gezondheid ging de laatste weken hard achteruit. En daarom moest de dierentuin haar laten inslapen. De Aziatische olifant werd in 1975 overgebracht naar Blijdorp. Het lichaam is naar de Universiteit in Utrecht gebracht voor onderzoek. Ze werd 53 jaar en dat is gemiddeld voor haar soort. En de vrouw uit Brabant heeft gisteravond heel veel geld en waarschijnlijk ook een blauw oog op overgehouden. Winsten van Miljoenenjacht stond bij haar op de stoep met een koffertje vol geld. En er hoort natuurlijk een confetti-kanon bij. Maar dat ging even niet goed, was te zien bij Hart van Nederland. Niet verkeerd, op één keer doe ik het zelf. Oh, nou, de, de confetti kanon nee, nee. Het mooie is dit... Oh, oh, oh. Ben je er nog? Ja. Dus, oh. Dit lijkt ik geraakt. Ja. Oh. ja. Het ding ging dus spontaan af in haar gezicht. Maar dat mocht de pret niet drukken. Ze won 199.000 euro. Het weer wat bewolkt. In het westen kan het spatregen regen vallen. Maar vanmiddag op steeds meer plekken zon dan 19 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 de, de vervuiling van de stranden. We hebben een enorme hoeveelheden handschoenen van de vooreilanden. Maar ook oude netten. En uh, nou ja, noem het op wat allemaal aanspoelt. Kinderspeelgoed, uh, kammetjes, allerlei soorten plastic. Dus ja, dat stukje willen we ze ook meegeven. Maar ook natuurlijk een stukje educatie: het ontstaan van uh, de Noordzee, uh, de mammoetbotten die we hier hebben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 Weer, weer bedankt voor de twee bijdragers. En, uh, Zeker. Gaan behoor, we dan. We horen het volgende week. Noten. Dankjewel. Oké, okay. goedjes. Fijn weekend. I don't really know how we got here. You want to be somewhere, but it's not here. Trying to find a new corner of the blue clear skies.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 Doe maar een stukje muziek. Hoor je mij nu beter? Ik hoor je nu helemaal goed. Hoor je ons ook? We gaan even opnieuw bellen en we doen een stukje muziek. Hoor je mij nu beter? Exotic drink. The radio playing songs.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 Dat we een beetje de verbinding zoeken met de ondernemers. Want uh, zo heeft San Remo, Dat heeft ook wel in het krantje gestaan. Die heeft dus voor ieder pakket wat de gangmakers krijgen. twee uh, cadeaubonnen voor een heerlijk gratis ijsje gedoneerd. Ah, oké, okay. dus die kan je ook weggeven. En dus wat ik eigenlijk ook wil vragen aan ondernemers. Stel, je bent een ondernemer van een winkel. of je hebt iets als Rammel. En je denkt, nou, dat vind ik leuk. Ik bied een gratis kopje koffie aan. En, uh, uh, en ik geef. <tie> Doet hij het nog? Het uh, toe kunnen voegen. Ja, dat was even een, een piepje, maar het is eigenlijk een oproep oh. aan, uh, aan alle ondernemers die, uh, die in Zandvoort uh, zijn. Stel je hebt willen Hoe komen ze bij jou in contact? De eenvoudige cadeaubon zijn voor een gratis kopje koffie, bijvoorbeeld. Dat, uh, dat lijkt ons ook leuk om dan in zo'n.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 Het, uh, het gaat niet helemaal goed, dus ik denk dat we gewoon maar een muziekje moeten doen. En dan bellen we nog wel even voor het, uh, voor het adres, oké? Okay? Jammer. Ik hoor alleen maar uh, in gesprek tonen, dus ik zou zeggen, piep er maar een muziekje tussendoor.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 of me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 en eens gaan studeren, ergens anders gaan proberen. Stil hier aan de overkant. Geen discotheekje te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Stil hier aan de overkant. Het is dus de hartelijke groet in het westen waar ze zeggen dat, dat het stil is, is aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan, bij je iets gewoon nog land De weg kan blijven staan.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 Uh, hoe heb je ja. die. Uh, uh, die uh, jij bent een van de eerste die toen gevraagd is door de gemeente om het over te nemen. Het dreigt uh, uh, in een sloop te raken. Hoe is dat verloop zo gegaan? Nou ja, je weet het. Uh, onze, de, het is eigenlijk begonnen met kaaskopen. Uh, met, met Zoals je weet. Uh, die eenvoudig uh, zijn. Uh, op een. Op een uh, ...omroepersfestival waren... ...en daar uh, het uh, Chanticoor... ...van Wout's te uh, horen. En... ...ze vonden het een goed idee... ...en ze hebben het naar het zand gebracht... ...met medewerkers van... Uh, ...Elisabeth en uh, Gerard... ...en uh, nog een paar andere mensen. Je weet dat ik word ook ouder, dus uh, ik vergeet <laughs> ook namen. <laughs> ja, dat leuk, is. En, uh, Gert van Kuik zat daarbij, geloof ik. En nog op, ja, nog op ja Gert van Kuik en Alice uh, worden Ja. ja, ja. En, maar, en op een gegeven moment uh, vonden die dat het tijd was dat het stokje overgedragen moest worden. Mm -hmm. en, uh, nou, daar zijn uh, Matteo Verburg en uh, ik onder andere. En uh, Maaike Koper toen de tijd. Uh, die... Uh, en nog een paar anderen hebben we daar onze schouder op gezet. En jij was er ook al vrij vroeg bij om dat uh, te regelen. Ja, je weet het dus, uh, Jean, en we hebben dat gedaan. Uh, en uh, dat is goed gegaan met uh, volop medewerking van spo onze sponsors, volop medewerking van de gemeente. Uh, nou, noem het maar op, iedereen wat enthousiast. Nou, na 24 jaar is het enthousiasme links en rechts een beetje gedaald.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 Van Am over de haven van Amsterdam, de Poort Amsterdam. Nou, je zou het horen. Waarschijnlijk zullen uh, onze vrienden, de weesvertrekvartmannen, dat niet weer te horen brengen. Ik had het over Valent. Het koor ja. daarvan, de pollenjongers. Ik moet zeggen, de, de, de, de pollenjongers. Het is niet jongens, nee, jongens. Ja, Spreek dat, dat niet hè? verkeerd uit waar ze bij zijn, hè? Nee, zo is het. Je moet maar een klein <laughs> beetje fris leren. Hè? Maar.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 Kom eens een keer kijken in Urukum. Het is een fantastische locatie. En we treden daar graag al de tijd op. En dat begint om begin kwart, kwart voor elf. En om half twaalf dan hebben we daar een optreden van Dulliglied in Nieuw-Urukum. En vervolgens gaan we naar het dorp lopend met de bus of met de auto's. Hoe ze ook gaan. Ik ga met een scootmobiel zoals je weet. En, en dan beginnen we om één uur. Bij op strand bij Bietclub 10. Uh, op het Kerkplein. In de Haltestraat, bij Lauro en Hardy. En op het Gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort. Zo gaan we verschillend een klein, uh, beetje weg. Uh, we sluiten af om kwart over vijf tot half zes. Waar alle koorden op het Gasthuisplein zullen zijn. En uh, een gezamenlijk een aantal liederen.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 het stokje overbrengen... Eh, naar, naar onze opvolgers. Alles ligt klaar. We hebben een fantastisch contact met de gemeente. We hebben een bankrekening. We hebben een stichting. We hebben geld gekast, eh, We hebben vrijwilligers. Er is van alles. Het enige wat we niet hebben... is een nieuw bestuur. Eh, dus we zoeken een voorzitter... een penningmeester en een secretaris. Nou, dat is duidelijk. <laughs> dat is wat we zoeken. En mocht dat niet lukken... ja, dan... Eh,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 Om nog uh, wel wat hand- en spandiensten uh, uh, met raad en daad bij te staan. Maar ja, uh, aan alles komt een eind. Ook van dit uh, festival. Of nou, niet? niet, maar hopelijk, dat is niet dan, uh, hopelijk niet voor het festival, uh, Fred. Maar, nee, dit festival gaat door. En, en zoals altijd, Ben. Uh,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 Er moest altijd iemand in dood gaan. <laughs> dat kon niet anders. Ja, ik, ik kan ik vind het wel een mooie. Het, het is waar het gebeurd. Ik geloof, is het. ik geloof het, ik ken Sjaak. Dus. Ja, nou, in zijn tuin op de Hanema straat. En dat was een prachtig feest. Dat deed hij ten ere van de verjaardag van Sjaak. En wij hebben daar spontaan lopen zingen. Mooi. En dat was de reden van dat Jan-Peter versteeg.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 Sugar and tea and rum One day when the tongue is done We'll take our leave and go There are ones from the ship that put to sea The name of the ship Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer